Lissalot Thomassen met het NOS Journaal. De Israëlische gevangenisdienst zegt dat alle 200 Palestijnse gevangenen... die vandaag vrijgelaten zouden worden, vrij zijn. Volgens de Egyptische staatstelevisie zijn zo'n 70 gevangenen aan de Egyptische kant van de grens vrijgelaten. Tientallen Palestijnen zijn vrijgelaten in Ramallah op de westelijke Jordaanover... waar ze werden verwelkomd door een uitzinnige menigte... Eerder vandaag liet Hamas, zoals afgesproken, vier Israëlische gijzelaars vrij. De vrouwelijke militairen van 19 en 20 jaar werden in hun uniform naar een podium van Hamas gebracht... waar ze lachend hun handen in de lucht staken. Daarna heeft het Rode Kruis hen overgedragen aan het Israëlische leger. De ringweg A10 rond Amsterdam is weer open na een blokkade door activisten van Extinction Rebellion. De activisten begonnen naast het voormalige ING-kantoor op de Zuidas. Een aantal demonstranten liep de snelweg op waarop de politie direct ingreep. Vanwege de actie werden delen van de A10 afgesloten voor het verkeer. 130 mensen zijn aangehouden.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 Tennister Madison Keys heeft de Australian Open gewonnen. De Amerikaanse versloeg in de finale de nummer 1 van de wereld... Irina Sabalenka uit Belarus in drie sets. Het is de eerste Grand Slam zegen voor Keyes. De finale bij de mannen is morgen. Die gaat tussen Yannick Sinner en Alexander Zverev. Het weer vanuit het westen geleidelijk droger en wat zon. In Limburg nog lang regenachtig en het is een graad of 7. Morgen iets meer zon en een graad of 6.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 Jesse de Haan is helaas met griep geveld en uh, die wordt gevangen door de boom en onze keeper van de laatste weken was uh, Mika Bloem en die staat vandaag ook niet in de goal, want de oorspronkelijke keeper was Levi van Hamersveld en die staat vandaag in de goal, dus ik denk dat hij weer herstelt is van zijn blessure en uh, dat was eigenlijk de eerste helft van die brug. De vorige was de jeugdtype. Maar goed, we zijn dus met, uh, ja, denk ik niet zo sterk in de bezetting naar vorige week. We zijn inmiddels uh, vijf minuten bezig, zoals ik zei, zes, zeven minuten. We dus zijn onder leiding van een vrouwelijke scheidsrechter, een heel klein pittig vrouwtje met een blond staartje. Dus we uh, kijken of ze al die mannen in toom kan houden, maar het ziet er wel uh, zo uit. Het is uh, een beetje aftastend begonnen, Kle een klein kantje voor Pummerend. Uh, en uh, ik, ik sta achter de bal van... Uh, ik heb nog niet echt een aanval gezien. Er komt nu een aanval over links. En die gaat heel goed. O, en. Op oh, de lat. Oh, oh, oh, oh, oh. En over. Oh, oh. Wat een kalt schot. Een, kald... een schot van. Nijs, berg op de lat. En... Zonder, zonder, zonder. Daar, die bakken het in de rebound. Schroept hem over. Dus jammer, jammer, jammer, inderdaad. Dus uh, zeg maar, na ongeveer nu negen minuten. staan we 0-0. En uh, ik zou willen voorstellen om even terug te gaan naar de studio. En als ik straks wat heb, dan. Uh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 is het helder. Het heeft het wel geduurd voor dat ik aan de van het stuur, maar kijk me nou. Op jou heb ik. Wat had ik handen van de stuur, maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht Ik heb op je gewacht als de lente zon, als een kind al wakker lag in de bekken rood Maar des te zoete de vruchten Nee, je komt niemand meer tussen en vanaf nu gaan alle remmen lossen En zo gaat dat altijd als wij weer samen zijn en ineens breekt het open Het is als naar buiten zonder jas, al kan het eigenlijk morgen pas, maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht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 Ben je dan? Ik heb zo lang. Wie had dat nou gedacht? Ben je weer? Kom nog een keer. Op jou heb ik gewacht. Nu je weet dat je nachten wachten niet voor altijd een voorbij is. De wedstrijd tegen Permanent, een paar minuten gespeeld toen we Piet Pijper in de uitzending hadden.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 laat hij even afgestopt moest worden voordat we hem konden draaien op de radio. Ecstasy hoor je. En census uh, working overtime. Ja, de band heet gewoon ecstasy. Ja, je, je denkt meteen, hij heeft erop het over. Wat is hier nou weer plan? Ja, kunnen we niks aan doen. Dat kon toen nog, hè? Dat kon, ja. Toen kon dat nog wel. Ja, dat betekende ja. nog niets. Nee, precies. <laughs> Had je nog geen ecstasy. bestond nog niet. Nee, hey, dus, hey, uh, alleen de band. Toen to de band, de band. No, hadden ja, al. ja, ja, ja. ja hey, het ja. is uh, tijd voor uh, wat uh, nieuwsberichtjes. We <kijals> hebben uh, ja, onder meer nieuws over uh, ja, die, uh, dat uh, vuurwerk toen uh, in uh, Noordsch.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 Daar staan ja. alle gegevens op, weet je hoe je je aan moet melden. Dus het is niet zo dat ik vrijdagmorgen gewoon eventjes met mijn boodschappentasje... Nee, nee, nee. even naar het rode Kruis kan Nee, ik denk wel gaan. dat je eerst gescreend moet worden. Of oh, okay. je wel uh, tot de juiste categorie behoort. Dat lijkt me ook, ja. Net, ja. net, net boven die Zandvoortpas, dat is... Ja, dat is ja net, ik weet niet net, precies hoe het zit. Net boven het bijstandsniveau of Net boven zelfs. bijstands. Ja, misschien zit het ook wel ruimer dan wij nu net doen alsof. Want net is natuurlijk een rekbaar begrip.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 We zetten hier gewoon aan het werk, Wat zijn eigenlijk de evenementen. Dat gaan we wel doen naar een hele lekkere plaat hoor. Het duurt 8 minuten, ik ga hem geen 8 minuten lang draaien. Maar eigenlijk zou die dat wel waard zijn, deze plaat. Want het is een uh, oude hit van uh, Sheila E. volgens mij iets uit uh, 1985 of zo. Uh. En dit is natuurlijk uh, de, de oh, Prince ja, yeah. The Glamorous Life. Goede single. Dolly had het net over die drum-solo. Hè? Dat ze toen uh, een keer een optreden heeft uh, gegeven. Ja, waanzinnig, uh, waanzinnig stoer uh, ja. die al uh, aan het uh, drummen geraakt. En uh, op wat voor manier dan ook. Hè? Ja, dan echt topplassen. totaal nieuw. Dit, dit had nog nooit iemand gezien. Dat zo'n prachtige, sexy, jonge vrouw.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 Still have your age, age. So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 I'm not It can deze uh, muziek van uh, de groep Raccoon. En je hoorde de shoes of lightning. We gaan weer naar uh, Purmerend toe, naar uh, ons verslaggever daar uh, TPI ter Piet Pijper bij de wedstrijd van vandaag Purmerend, SV Zandvoort. En je had uh, net uh, goed nieuws voor ons, uh, Piet. Hoe gaat het daar op dit moment? Ja, inderdaad. Ik heb ik jou in de 23ste minuut... ...en uh, er was een uh, hele mooie aanval en het ging over rechts... Waar, uh...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 dat ik keeper terug speelbal naar Purmerend. Uitgeschoten. Ja, uitgetenigd. Purmerend gaat in een aanval, dus we zitten 1 minuut, 2 minuten voor rust met een 1-0 voorsprong. Eigenlijk heel mooi. En uh, zodra er nou wat gaat gebeuren, dan, uh, dan ga ik jullie weer melden. Oeh, daar gaat uh, Purmerend. Oeh, gaat neer. Hij gaat neer. Hij schijnt zegt, zegt niks aan haar om doorvoetballen. Gelukkig. Dus het blijft uh, 1-0 nog eventjes versantwoord. Spelers zich zeer op de grond. Ja. Shit, shit. Ben je er nog op? Ja, ik ben er. Ja, oké. Okay. Ik denk uh, je maakt ik hem vind... bijna af uh, met, uh, tot, tot de ja, rust, maar. Uh, ik, ik, ik weet niet. Ik, ben, ik ben, zijn wel wat we, zijn wel, we zijn wel een blessure behandeling geweest. Kan nog wel drie minuten. Ja, daarom want, dus. En, we staan 1-0 voor en zodra uh, we dat meld meld ik me en. Uh, nou, we zijn blij dat we voor staan. Dus, uh, en vooral van jeugdspelers zoals Gio en zo die toch jong en nu uh, die, die, die, die, die, daadwerkelijk zich uh, proberen om uh, te laten zien dat ze echt kunnen voetballen. Dus dat is ook wel fijn. Zeker weten, Piet. Oh, en dan oké. komen we heel okay. dicht uh, bij ze als we gaan winnen vandaag. Dus dat zijn we heel dichtbij, ja, inderdaad. Dus, uh, ah. nou, alleen maar goed. Dus nou, we, zometeen je de tweede helft. Dankjewel, Piet. Hoi. Hoi. Hoi. Dat was uh, Piet Pijpen. Nou ja, goed nieuws dus, hè? 0-1 daarin betekent dat SK Zandvoort op dit moment voorstaat tegen Purmerend. En deze plaat is zo lekker de Duran Duran. MUZIEK Nou, okay. wat okay.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 tot aan het nieuws draaien, Dolly. Ja, en dat is ja. weer een denkbeeldje. Uh, uh, zou je het doen? Ik, uh, want ga dan niet vragen aan mij om te zingen tot aan het nieuws. Nee, om, dat, uh, dat gaan je we. al je luisteraars kwijt. Dat gaan we zeker niet doen. Uh. Ja. <laughs> tot zover uh, zijn we er met nog een uh, vol uur zandbord op zaterdag. Oh no.